Dit is de Canada Draai, aflevering 4. Oh. Het klinkt als een soort weerzien met een oude vriend, Dag Lone Rules. Dag Floris Dalemans, hoe gaat het? <laughs> Makker, hoe gaat het? heel goed en met jou. Uh, met mij gaat het ook heel goed. Het is potverdorie lang geleden. Ik denk de laatste keer, ik heb de website er nog eens even op moeten nakijken, draai.de, om het uh, correct te weten. De laatste keer dat wij gepodcast hebben was, verbeter me als ik fout ben, april 2011. Ongeveer een jaar geleden. Om precies te zijn, 8 april 2011. Dus we zijn erin geslaagd om er net geen jaar tussen te laten. Dus dat is goed, hè? Uh, qua qua podcastfrequentie uh, lijkt me dat net iets te, iets te weinig om een, een, een, een loyale basis op te bouwen. Maar goed, uh, allebei... Het is moeilijk, zullen we dat maar zeggen. Ja. Kijk. Ja, we gaan er vanaf nu iets meer tempo in steken terug. Ja. Uh, graag, graag, absoluut. Ja. <laughs> dit, is, dit is alvast een begin. Hè? Ja, de reden waarom het zo lang stilgelegen heeft... Er is niet één reden, er zijn een paar redenen, maar één die mij misschien het meeste verbaast is, dat jij me gezegd hebt, dat je een tijdje uh, geen zin of interesse had in radio. Daar word ik een beetje ongemakkelijk van. Eigenlijk. Ja, en ik, ik werd daar zelf, toen ik het jou zei, uh, ook wat ongemakkelijk van. Maar het was de waarheid. Uh, je moet weten, er is heel veel gebeurd het afgelopen jaar. Want, want uh, niemand's leven staat stil natuurlijk. Daarover straks uh, ongetwijfeld uh, een beetje meer. En uh, zeker vanaf het najaar had ik het heel druk in mijn job. Mijn vorige job. Want ondertussen is er in januari dan alweer een nieuwe job uit de lucht komen vallen. Uh, er waren heel veel uh, dingen... Te doen hier. Um, ja, we waren ons aan het settelen wat dat dan zo mooi heet. En er was gewoon geen tijd meer over om, om iets anders te doen um, dan de dingen die we deden. En, en, en ik had gewoon één geen tijd en bijna automatisch dan ook geen zin meer in radio of klank. En dat is veranderd um, nu sinds mijn, mijn nieuwe job, sinds ik ook wat meer met het internet bezig ben en met podcasting en sociale media. En, en nu is de goesting er terug. En kijk, voilà. de podcast is ook terug. Ja, intussen heb je thuis geïnvesteerd in een goede inleesplek zo. Het is er nu niet echt aan te horen, want er waren nog wat microfoon-issues, maar je hebt een inleescel gebouwd en zo van die dingen. Ja, een, mijn kot, zoals, uh, <laughs> zoals ik dat noem. Oorspronkelijk, ik heb, zo, ik heb hier zo'n plaatje ophangen, Studio 1. Hè, maar ik, het is nog altijd mijn kot. En ik, uh, ik zit nu trouwens niet in, in uh, dat kot, um, omdat ik nog volop bezig ben met het uitbouwen van uh, dat kot. Maar inderdaad, er is, er is, uh, er is veel veranderd uh, wat jobs betreft... Wat het leven hier uh, betreft uh, en, en dat soort dingen. Maar ook, ook jij hebt uh, een carrière switch gemaakt, heb ik me laten vertellen, Floris. Ja, ja, sinds september vorig jaar doe ik niet meer elke dag de namiddag van Radio 1, omdat ik uh, dringend nood had aan iets anders. Ik weet niet waar die inspiratie ineens vandaan kwam, misschien van een niet nader genoemde vriend die. Pot zijn dromen najoeg en naar Canada verhuisd. <laughs> um, nee, na, na zeven jaar de namiddag presenteren had ik uh, al een tijdje het gevoel dat ik uh, ging werken en dat doe ik eigenlijk niet graag. Zo, uh, s morgens opstaan en zo gaan werken en ik weet dat dat uh, uh, luxe eerste wereldproblemen zijn. Um, maar toch, het is belangrijk als je de keuze hebt van te kiezen voor iets wat je echt graag doet. In plaats van te kiezen voor een job die je elke dag doet. Ik denk dat je daar wel ongeveer hetzelfde over denkt. Ja. Um, en de namiddag presenteren. Ik zou dat nog altijd zeer graag doen, want de mensen vragen dat nu mis je dat dan niet? Ja, natuurlijk ja, voilà, ja. dat. Ik vind dat geweldig tof, um, ja. maar er zat echt net iets te veel routine in en dat begon je op de duur op de radio ook te horen. Ja. Maar en, je werkt nog uh, wel voor Radio 1, voor alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. ik werk nog altijd voor Radio 1. Ik ben daar geboren en getogen en ik ga daar voorlopig niet weg. Um, er is nog veel meer te doen op Radio 1 dan de namiddag presenteren. Um, ik zit nog altijd op de muziekredactie. Ik doe nog elke dag mijn muziekredactiewerk. Uh, ik maak filmpjes tegenwoordig, dat is, uh, dat is ook in, hè? radio met beeld, uh, zo gaat ja, ja, ja. het vandaag de dag. Um, en dan ondersteuning zeg maar, bij, bij zo wat de grotere evenementen die we doen, de grotere grotere evenementen, zo de radio 1-sessies bijvoorbeeld. En dat is ook wel geestig hoor, dan uh, kom je ook eens uit die, uit die dagelijkse routine en dan kun je zo eens op een project gooien. En dat is echt wat ik, uh, wat ik nodig had om eens uh, hm. een, een draai te geven aan mijn carrière als het ware. Ja. en jij, nu je het daarnet over studio had ik heb jouw uh, jou studio gezien via Skype een paar dagen geleden ook best indrukwekkend en dat vraagt toch ook om nog bezig te blijven met radio want jij bent toch ook een radiomens ik doe niks liever dan met mijn stemwerken dat is ook het enige waar ik echt uh, denk ik dan een beetje goed in ben en uh, ja, daarom is die podcast hier doen plezant natuurlijk en ook om, om die reden staat er hier nu thuis ook een soort van, van kleine home studio. Gewoon om, om daarmee bezig te kunnen zijn. Ja. En dat van, mij mag je, dat van mij mag je een kot noemen. En daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar dat van jou een kot, een inleeskot noemen. Dat zou uh, het ding uh, oneer uh, aan doen zijn. Hè? Want dat is echt wel. Persoonlijk vind ik zeer indrukwekkend. Wat trouwens. Uh, iets wat wij ook zeer graag doen. Floris, de mensen moeten dat weten. Is over technische spullen en microfoons praten. Een beetje beroepsnestvorming waarschijnlijk. Als we maar aan kropjes kunnen draaien. Hè, en doen alsof we er alles van af kennen. Dan vinden we reuze plezant. Ja. En podcast. Dat is ook voor mij een manier om terug een beetje aan te knopen met radio. Um, en en ik, ik, ik doe ook niets liever eigenlijk dan, dan daarmee bezig zijn en, en uh, een beetje materiaal testen en, en hier een, een eigen inleescel uh, of inleescot, hoe je het ook noemt, uh, te maken. Dus, en dan, als, als je daarmee bezig bent, dan denk je telkens weer van wauw, eigenlijk radio dat is... Uh, mijn grote liefde. En dus is het fijn om terug te draaien, de Canada Draai een beetje nieuw leven in te blazen. We kunnen trouwens jouw stem horen op televisie deze dagen hè? in die Rusland voor beginners. Ja, daar krijg ik ongelooflijk veel vragen over. Um, mensen dachten helemaal in het begin dat ik dat dan net voor we vertrokken had ingelezen. Of dat ik teruggevlogen was naar België voor, uh, voor een paar inleessessies. Maar dat is eigenlijk allemaal op afstand ingelezen. En mensen vinden dat geweldig. Maar dat is eigenlijk op zich helemaal niet zo geweldig. Hoe het werkt is uh, heel eenvoudig. Ik krijg de... De, de, de beelden toegestuurd, het videofilmpje eigenlijk, in avant-première via het internet allemaal. Uh, ik bekijk het hier, ik krijg de teksten binnen en ik lees in op, uh, op die beelden, in mijn uh, inleescode hier dus. Ik stuur dat naar Brussel, daar beluisteren ze dat, maken ze op- of aanmerkingen en dan sturen ze die terug. En zo spelen we een beetje intercontinentale pingpong. En uh, dan lees ik de dingen die ze opnieuw willen, willen gedaan zien, lees ik opnieuw in uh, tot het helemaal goed zit. Dan plakken ze dat daar uh, op de beeldband. En, uh, en je hebt een aflevering van Rusland voor beginners. Zo simpel kan het zijn. Toch ook wel fantastisch dat dat allemaal kan tegenwoordig. Hè? Ja, en dat is ook fantastisch. Um, ik ben nu terug een beetje meer met podcasting bezig en, en uh, ik, ik probeer er uh, terug wat in te komen. En het is en blijft ongelooflijk dat je bijvoorbeeld dit ook via Skype kan doen. De klankkwaliteit is natuurlijk niet 100%, maar het is eigenlijk gewoon fantastisch. Ik denk voor de leek maakt het weinig uit als je de stemmen maar hoort. Hè, dus dus uh, intussen, daar waren we eigenlijk over bezig, is mijn job een beetje, ver, een beetje veranderd. Geen dagelijks programma meer, maar nog altijd wel Radio 1. Jij bent intussen aan je tweede job toe, Ginder. Ja, ik ben uh, officieel een jobhopper geworden hier. Uh, ik ben in mei... Be begonnen Een maand na onze laatste podcast ben ik begonnen bij MAGMA, de Multicultural Association of the Greater Moncton Area. Wat een, een afkorting. Um, en dat was mijn allereerste job. En daar was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een uh, programma voor uh, senioren, uh, senioren-immigranten. Um, nu ga je zeggen, wat deed hij daar? Maar iedereen zei me toen ik ging solliciteren: van ja, uh, je hebt een indrukwekkend uh, resume, en een indrukwekkend cv, maar je hebt geen Canadese ervaring. Dat was het, het zinnetje dat ik altijd te horen kreeg. Je je hebt geen Canadese werkervaring op je, op je resume. Nee. Um, ja, goed, je moet ergens beginnen. Dus daar ben ik begonnen. Ik ben daar nog altijd heel dankbaar voor. Maar dat ligt natuurlijk niet in de lijn van wat ik wilde doen of, of van wat ik uh, gestudeerd heb. Dus um, plots in januari kwam die, die job bij de Greater Mountain Chamber of Commerce, dus de lokale Kamer van Koophandel, hier uh, uit de lucht gevallen. Ik kende de, de chef van, uh, van de Kamer van Koophandel ondertussen en ik kende uh, het meisje dat, dat de, de job deed voor ik ze deed. Um, en van het een kwam het ander. En uh, voilà, dus ik ben eind begonnen als begin februari begonnen als communicatieverantwoordelijke van de Kamer van Koophandel hier wat veel meer in, in de lijn van, uh, ligt van wat ik, wat ik, uh, wat ik gestudeerd heb en, en voor een deel ook wel van wat ik bij Radio 1 deed. Dus. Ja, we moeten trouwens onze website nog eens aanpassen, want er staan zo'n paar linkjes op, op uh, draai.be. Er staat wel nog op dat ik in Sint-Niklaas zit, dat is nog wel waar. En bij jou staat er Moncton op, maar je zit niet echt meer in Moncton zelf. Hè? Ja, daar kan je over discussiëren. Laat ik zeggen, laten we zeggen dat ik in Groot Moncton uh, woon. Uh, Groot Moncton bestaat uit Dieppe Riverview en Moncton zelf. Of, um, de stad Moncton. Um, maar ik woon officieel in Diep. En dat is een van die drie gemeenten of ste steden die samen Grootsmongten uh, vormen. Dus als je, als je um, dat je helemaal correct wil, uh, wil publiceren, Floris, dan moet je dat inderdaad veranderen in Diep. Dus Diep, officieel. We zullen dat aanpassen op onze website. Ja. Wat ik nog eigenlijk het strafste vind, is dat je daarnaast een Belg woont. Ja, en dat, dat, dat is dus ongelooflijk. Dus het huis waar wij hier wonen is eigenlijk een duplex, heet dat hier in Canada. Dat, is dus, dat zijn twee huizen die ze tegen elkaar geplakt hebben. Een, een, hoe heet dat in België? Een half open bebouwing heet dat dan officieel. Zoiets, ja. Zoiets hè? Um, Twee identieke huizen tegen elkaar. En op een gegeven moment belt de eigenaar van het huis belt naar mij in uh, november. en zegt, uh, wil je nu iets weten? Ik heb, uh, ik heb uh, Belgen gevonden die naast jou komen wonen. De, de nieuwe uh, huurders zijn Belgen. En die mens was zo enthousiast uh, dat, ik, dat ik maar meedeed met hem. En toch het zijn vriendelijke mensen, daar gaat het niet over. Maar, maar het is wel frappant. Je vliegt 6000 kilometer, je, je laat België achter je. En na een half jaar uh, worden jouw nieuwe buren worden Belgen. Uh, maar ter, ter hun verdediging, het zijn ongelooflijk vriendelijke mensen. En ze hebben een, een min of meer uh, uh, gelijkaardig traject afgelegd als wij, ook naar hier uh, verhuisd. Um, out of the blue, uh, het zijn jonge mensen, ze hebben ook uh, één, uh, één zoontje. En, um, ja, voilà. we, we hebben ze nog niet zoveel gezien, omdat het winter is nu en ze zijn hier toegekomen in november. Maar uh, we hebben een, ge een gemeenschappelijke tuin ongeveer, dus ik denk dat uh, één keer de warme dagen er terug aankomen dat we een beetje nader kennis zullen maken. Over de winter gesproken. Ik het er zo een gewoonte van om het ook elke keer wel een beetje over het weer te hebben. Ja, ja, absoluut. Ik zag van de week een tweet van jou dat er een waarschuwing gegeven werd dat er 30 centimeter sneeuw ging bijvallen. Ja, alsof het niks is. Alsof ze gewoon zeggen van ja, morgen uh, schijnt de zon en morgen valt er 30 centimeter sneeuw. Ja. Snow snowfall warnings was iets nieuws. Ja. Plots uh, op de radio wordt er dan over niks anders gesproken. En je kan je abonneren op van die dingen, van die weerwaarschuwingen. Krijg je dan plots in je mailbox... Snowfall warning issued for South, Mountain, uh, uh, South New Brunswick. Sorry. En um, ja, dan wordt er gezegd... Kijk, tussen dit en dat uur zal er 30 centimeter sneeuw vallen. Um, en ja. en uh, eigenlijk... Terwijl we nu spreken, ik kijk nu naar buiten. Uh, het zou moeten gaan sneeuwen. Er was gezegd dat het, dat het van da vanavond, want het is avond nu als we dit opnemen, in Canada tenminste, bij jou is het bijna nacht geloof ik, uh, dat het ging sneeuwen en dat er opnieuw iets van een 10 centimeter ging, uh, ging vallen. Dus dat is peanuts, hè, 10 centimeter. Ja. We zijn nu 1 maart, hè. hoeveel sneeuw ligt daar nog? Nu ligt er iets van een 50 à 60 centimeter, in, in, in meer dan een halve meter sneeuw. Wat, wat geen probleem is, want, want iedereen denkt van ja, je, je zit daar ingesneeuwd en het leven stopt. Nee, dat, alles, alles is open. De wegen zijn ook perfect open. Ik heb zelden zo'n mooie vrij, sneeuwvrijgemaakte wegen gezien. Hè? In, in onze tuin ligt gigantisch veel sneeuw en, en op onze oprit is net genoeg plaats voor de auto, maar de, de rest is allemaal open. Zelfs de voetpalen zijn netjes vrijgemaakt, de wegen zijn open. Dat is geen enkel probleem. Ja, ze zijn daar iets meer op voorzien dan op... Uh... Dan hier, als er zo sneeuw valt, dan, ja. uh, dan ligt het hele land op zijn, op zijn gat. Want ik, ik, ik herinner mij, was het, je moet me helpen, was het begin februari, uh, begin, uh, begin februari wat, dat er uh, 1500 kilometer file stond? Hoeveel was het? En toen, toen was ik net begonnen op, uh, op de Kamer van Koophandel en ik zat aan de computer en ik dacht ik ga nog eens snel even uh, op de redactie.be kijken, want ik ben een blijven nieuwsfreak uh, en ik ging even kijken en ik zag op die filemeter staan uh, 1478 kilometer. En ik dacht, ja dat is een, een systeemfout, een softwarefoutje. Er staat een cijfer te veel. <laughs> Plot zag ik dan die headlines binnenrollen. En het was voor hoeveel, hoeveel centimeter of er gevallen, Floris? Oh, niet zo gek veel hoor. Een centimeter of, uh, of, of tien maximaal. Ha! Een centimeter of tien. <laughs> Ja, we zullen ze in Moncton hartelijk om lachen, waarschijnlijk. Ja, hier valt er van 8, 10 centimeter en daar maalt niemand om. Maar goed, ze zijn, ik, ik, je moet ook wel toegeven: ze zijn hier één uh, wel iets gewoon. Uh, en twee, iedereen heeft winterbanden. Drie, uh, de, de, de, de, het land is erop voorzien. Van zodra er die sneeuw valt, rollen de grote bulldozers en sneeuwruimers uit. Dus het is ook gek om in België in dat soort materiaal te gaan investeren voor die 10 centimeter die er op een jaar valt natuurlijk. Dus. Mag ik een wekelijks item voorstellen, Lode? Wekelijks items? We zijn daar 100% voor, Flores. Dus doe gerust. Ook al gaan we maar twee wekelijks opnemen. Zo sst, sst. Een twee wekelijks item, dat bekt niet. Dus we gaan gewoon voor... Uh, uh, ja, had de, de, de, de hoe moet het noemen de street view locatie van de week zoiets. Ja. Lijkt me leuk, ja. ja Ook om... dat spekt niet echt lekker, maar het, is, het klinkt wel goed, ja. Okay, het is fantastisch, hè, die Street View. Je kunt gelijk waar naartoe gaan. Ik weet uh, ongeveer waar jij woont en ik, ik, uh, ik kan nu een, een sneeuwvrije straat zien. Ik weet dat dat niet echt helemaal juist is, maar um, ik, ik kan in Moncton rondwandelen dankzij die, uh, die, die Google Street View. En uh, ik zou eigenlijk elke week zo een locatie willen, um, willen bespreken: Allee, een soort linkje bespreken in, in de podcast. En dan zetten we de link naar die bepaalde plek. Op onze site bij en dan kun je erop klikken en gaan kijken waar we het over hebben. Wat denk je? Mm, ja, en laat, laat ik voorstellen dat, dat uh, ik begin. En ik ga jou gelijk een goed uh, adresje aan de hand doen. Ik heb je net een linkje doorgestuurd. Als je dat open doet, en we zullen het ook op draai.be zetten. Dan kunnen mensen, um, terwijl ze dit beluisteren, uh, kijken waarover we het hebben. Dat maakt het des te aangenamer natuurlijk. Um, als je die link opent, Floris, zal je zien dat je kijkt naar Steve's Diner. Ja, ik heb hier voor mij. Het ziet er mooi uit. Geel, ja, dus... geel en rood, hè? Voilà, en zoals je al misschien kan zien, um, is het een uh, jaren 50 um, ja, restaurant. Een diner heet dat hier. Het interieur is ook werkelijk jaren 50 met van die aluminium barkrukken. Um, van die zwart-wit uh, geruite, of hoe noem je dat uh, interieur? Van die leren rode zetels. En als je binnen gaat en je gaat zo net binnen dat, aan dat trapje daarachter die boom, uh, als mensen nu aan het kijken zijn, mm -hmm. um, daar ga je binnen. En uh, het, daar lopen de, de, de, de serveuses, de, de diensters. De gemiddelde leeftijd schat ik rond de 55 à 57. Uh, en iedereen, ze noemen je altijd darling. Je bent darling of honey. Hi darling, how are you? And uh, have a seat, darling, I'll be right with you. Uh, je gaat zitten en dan komt er iemand naar je toe en die zegt Hi, I am Denise of I am Diane. I'll be your, waiter, uh, your waitress for, uh, for tonight or for this morning. Uh, en dan zeg je van hi, I am Loda, I am your customer for tonight of zoiets. En dan, um, ja, dan word je bediend door van die, um, van die dames uh, midden 50 in, in klassieke 50-style klederdracht. En uh, Steve's Diner is de plaats waar wij uh, bezoekers meestal mee naartoe nemen, omdat het ja. Ja, zo'n typisch uh, Noord-Amerikaanse eettent is, waar je ongelooflijk lekker kan, uh, kan ontbijten. Um, de bigs, Steve's Big Breakfast is, geloof ik. Uh, <laughs> caloriebom, maar ik kan het je 100% aanraden. En uh, voilà, kijk, dankzij ja. Street Map kan je het nu bekijken. Ik zie op hun gevel seafood, shakes, burgers en breakfast staan. Dat kan niet mis zijn, hè? <laughs> ja, ik heb de shakes en de, de breakfast al geprobeerd. Het seafood, de seafood dat, dat, uh, dat heb ik nog niet geprobeerd, maar lijkt me ook uh, wel lekker. Daarnaast trouwens het, de, de, het andere restaurant aan, aan je linkerkant, Homestead. Ik weet niet of je het kan lezen, het blauwe, blauwe logo. Ja, ja, ja. ja. Um, schijnt ook heel populair te zijn. Ja. Maar um, nog nooit geprobeerd. Ik ja. moet nu wel zeggen, ik heb hier uh, dat, uh, die link aangeklikt. En in die, die Street View pagina staan ook recensies. Ah, <laughs> en, een recensie zegt over Steve's diner. Hair in my food and long wait will never step foot in there again. Oei. <laughs> oei, oei. oei. Dat, dat, uh, ja, dat, daar heb ik nooit mee te maken gehad, moet ik zeggen. Ik heb nooit... <laughs> Nooit haren gevonden in, uh, in mijn schotel. Maar, uh... ja, laat het een tip zijn als je daar eens in de buurt bent en je wilt gaan eten. Uh, ja. Coverdale Road in Riverview, New Brunswick. Uh, dat is dus een van die, van die delen van groter Moncton. Heb ik dat gehoord? Ja. Daar... Dus ja? ja, die hebt Moncton Riverview. Dit ja. is Riverview aan de overkant van het water. En ik weet niet of, je nu, of mensen nu uh, kunnen draaien. Je kan uh, met, met uh, je muis kan je zo uh, ronddraaien. Ja. Uh, um, ik weet niet of je dat nu doet, Floris. Ik kijk nu beetje... echt op Captain Sub, maar ik ga een beetje moeten opschrijven Okay. Ja, wacht hè. Dus, en je ziet de rivier liggen. Het is een beetje vreemd. Oh, ja, ja, ja. We zijn nu in een radiopodcast uh, aan het vertellen, maar de mensen moeten zeker eens naar de website gaan: Draai.be en daar kunnen ze alles bekijken. En meedoen met ons. Als je, je, je exact uh, je, je rug draait naar Steve's Diner, kijk je op de rivier. Oh, ja, ja, ja. Uh, aan, aan de overkant van de rivier zie je de skyline in de verte van, uh, van Moncton. Uh, dus uh, Riverview, app en, en Moncton samen. Ja. Volgende, volgende keer moet jij iets, uh, iets uit Sint-Niklaas uh, kiezen. Ik wil daar ook wel eens een, een lokale diner uh, leren kennen. Ja, daar wordt voor gezorgd. Dus vanaf nu hebben we elke aflevering zo'n uh, linkje. We zetten dat mee op onze website op uh, draai.be. Uh, waar zullen we het nog eens over hebben? Uh, over jouw leven bijvoorbeeld, heb jij, heb jij leuke tripjes gemaakt ondertussen, want dat, dat, dat mis ik hier een beetje. In, in België, um, door de kleine afstanden, kan je even over de grens naar Frankrijk of je kan naar Londen, je kan naar, naar Parijs of waar dan ook, uh, ben jij nog buiten de grenzen geweest als het ware? Vooral naar, naar Nederland eigenlijk. Ik ben een paar keer ja. in Nederland geweest nog, één keer in, uh, in Amsterdam om naar Deadcap for Curie te gaan kijken. Mm -hmm. Dat weet je, dat is een van mijn favoriete bands en daarvoor ja. zou ik met plezier naar de andere kant van Europa doorreizen, maar zelfs dus... naar Canada. Zelfs naar Canada, als het echt zou, echt zou moeten. Nee, dat is een beetje overdreven. Ja. Ja. Ze hebben daar net een concert aangekondigd in Ontario, maar dat is voor jou ook al redelijk ver, geloof ik. Hè? Ja, ja, en, en die afstanden hier zijn ook niet te onderschatten. En mensen uh, zeggen soms van ja, ik, ben, uh, ik moet voor een congres naar Toronto, ik zal een keer binnenspringen. Ja, nee. 16 uur rijden, dus uh. Nee, maar naar ja, Amsterdam dus. voor Dat voor Camp for Curie en um, mijn hart bloedt een beetje, want we gaan binnenkort op een tripje naar New York voor, uh, voor een paar dagen en ik, ik maak er zo'n gewoonte van, als ik ergens in het buitenland ben, dan probeer ik toch uh, hier of daar een concertje mee te pikken, dat is de aard van het beestje zeker. Mm -hmm. en op de avond van de dag waarop wij terug vertrekken naar huis, speelt Dead Cab for Cutie een eerste van drie concerten in New York. Dat was perfect geweest, maar het zal dus niet waar dat zijn. Dat meen je niet. Ja, en, dat is en heel uh, spijtig, maar... Ticket, ticket uitstellen of vlucht uitstellen zit er niet in. Nee, dat, was niet echt, dat is niet echt een optie. Nee. Uh, dus het zal iets anders worden. Maar wat? Er zal in New York wel iets te doen zijn, uh, denk ik. Ja. Uh, dus dat, is voor, <laughs> dat voor binnenkort... Ja. Uh, Trouwens, uh, nog voor een andere band die misschien in Canada ook al wat bekend is, de Avid Brothers, zegt je dat iets? Nu ga ik waarschijnlijk een modderfiguur staan als ik zeg dat ik uh, die gasten niet ken. Uh, ik, ik ben niet zo thuis uh, in, in Canadese muziek, bekende groep of niet? Is een, het is een Amerikaanse band, het zijn geen Canadezen, maar uh, okay. die, die ben ik ook gewoon langs gaan bekijken in, uh, in datzelfde Amsterdam, wat uh, nog altijd een fantastische stad is ik weet niet of je eigenlijk, heb je dat daar in Canada, een, een stad zoals in Amsterdam, vlakbij van, van een stad van dat kaliber? Nee, je hebt sowieso geen steden van dat kaliber in de zin van steden met veel cultuur en, en uh, een, een bruisend uitgaansleven. En alles in een heel uh, condensed stadcentrum waar alles dicht bij elkaar ligt en alles op wandelafstand. Dat, dat heb je hier niet, zij Quebec viel misschien, een Quebec stad net voor ik uh, begon te werken bij Magma en in die drie maanden dat, dat we alle twee geen job hadden hebben we redelijk veel tripjes gemaakt hier omdat we daarvan wilden profiteren want we wisten dat er ooit wel een job zou aankomen en toen zijn we naar Quebec stad gereden en dat was denk ik het meest in de buurt van een Europese Europese stijlstad, uh, maar voor de rest zijn het hier allemaal grote steden, uh, redelijk ongezellig, grote avenues uh, waar alles verspreid ligt en waar je een auto nodig hebt. Hè. Dus dat, dat mis ik soms wel, die, zoals je zegt Amsterdam, uh, of een, een weekendje Parijs, of uh, ja, ook in België zijn er fantastische steden die je kan bezoeken, hè. dus uh, dat, dat zit er hier niet in. Ja. Um, wat de muziek betreft, want ik had het nu overal over Amerikaanse bands, maar er is ongelooflijk veel straffe muziek in Canada. Hè. Ja, je bent niet de eerste die dat zegt. Maar vertel mij eens, want daar weet ik weinig over. Well, er zijn natuurlijk zo de, de grote bekende namen. Hè? De grote singer-songwriters, Neil Young en, en Leonard Cohen, zijn altijd de, de voorbeelden die aangehaald worden als het over uh, Canadese erfgoed hebben. Je moet eens gaan kijken bij de CBC, jou wel bekend zeker. Die hebben naast een aantal ja. tv-zenders ook een paar radiozenders. Dat is jou ook bekend natuurlijk intussen. Absoluut. En uh, hun Radio 3... CBC Radio 3, ja. daar draaien ze, uh, voor zover ik kan zien, alleen maar Canadese muziek. CBC Radio 3, ik uh, ben ermee bezig, As We Speak. Ze hebben daar bijvoorbeeld een, een, een, een heel segment waar je een hele dag, gewoon via de site, nog geen eens via de radio, een hele dag naar, uh, naar Canadese muziek kunt luisteren. Ja. En daar zitten echt fantastische bands tussen. Uh, ik noem daar net zo de Neil Young en de Leonard Cohen op. Er zijn natuurlijk al wat, uh, al wat andere bands, uh, zoals uh, Tegan and Sarah of Sloan. Dat zijn uh, ja. een paar hele straffe Canadese bands. Uh, maar er, er zijn er zo ongelooflijk veel. En op die uh, CBC Radio 3 krijg je, je die allemaal te horen. Ja. Uh, ik vind dat ongelooflijk interessant om zo uh, de, de, de, de pop- en rock-scene van, uh, van andere landen eens te bekijken. Ja. Ik heb dat met, uh, met Nieuw-Zeeland ook, omdat mijn broer daar, uh, daar zit. Ja, dat is waar. Uh, nog altijd? Nog altijd, ja. Nog altijd, ja, ja, ja. Heb ik zou extra aandacht voor, uh, voor de de, de zien van het land in kwestie. Anders zou ik daar niet, ja. niet bij komen om mij, te, mij bezig te houden en mij te focussen op Nieuw-Zeeland en de muziek daar. Maar uh, hetzelfde voor Canada. Sinds, sinds jij daar zit, heb ik daar zo'n extra oog voor. En daar komt verdorie toch uh, straffe muziek uit, hoor. Ja, dat is een markt die ik absoluut niet ken, omdat ik daar gewoon niet mee bezig ben. Ik ben trouwens een beetje afgeleid, want er zit hier nu iemand van Radio 3 in mijn oor te toeteren. er start blijkbaar een automatische uh, klank. Uh, ah, kijk. Vlacht, ik ja. stoppen. Ze hebben ook podcasts en programs. Uh, en hun slogan is blijkbaar de home of in the Independent Canadian music, kijk eens aan. Voilà, dat lijkt me duidelijk. Hè? Ja, 136.000 tracks, ongelooflijk. Ja. Wel, als dat dan toch een markt is die je niet kent te loden, weet je wat? We zullen gewoon elke week. Eén liedje van een Canadese groep laten horen. Dan, dan leer jij daar van thuis uit ook nog iets bij over de Canadese muziek zien. <laughs> Wat denk je? De, de, de rubrieken worden hier verzonnen waar we bij zitten, Floris. Geweldig. Gaar voor. Kijk, het weer, de Google Earth locatie van de dag van de week en, en uh, het Canadese liedje van de week. Daar gaan we ons mee bezighouden. De band Sloan, zegt jou dat iets? Dat zegt mij iets, maar uh, vraag me niet om iets na te zingen, want ik zou het, ik zou het niet weten. Sloan die hebben in de jaren negentig hier bij ons ook een hit gehad. Underwhelmed heette dat nummer. Um, het was hier toen een, een, een behoorlijk stevige radio, -hit, maar ze maken nog altijd plaatjes. Ik zal het je laten horen, kijk. Uh, dit hier is Sloan, een band uit Canada, uit jouw geliefde thuisland. Uh, dit hebben ze vorig jaar gemaakt. Toen is uh, hun laatste platen, de Double Cross, uitgekomen. En uh, dit staat daarop. Het heet Unkind. Ik zou zeggen, geniet. Van deze fijne Canadese bij een Roel's. Dat doen we, dankjewel daarvoor. Eyes are all the truth. De Double Cross van Sloan Unkind. Klonk het niet bekend mee van op de radio daar of zo in Canada? Het uh, klonk mij niet bekend in de oor, maar ik vind het wel, vind het wel mooi klinken. Dus ik heb iets, uh, iets uh, mooi bijgeleerd vandaag, Floris. Waarvoor dank. Oké, okay, vanaf nu gaan we dat elke week doen. We laten iets horen uit uh, de zeer rijke catalogus die ze daar aanbieden op de, de uh, muziekpagina van uh, CBC Radio 3. Zo leren we allemaal iets bij over uh, de muziek zien in Canada, want dat interesseert mij ongelooflijk hard. Uh, load rules, Floris. Het uh, heeft een jaar, bijna een jaar geduurd, maar we zijn weer in gang geschoten, heel. Ja, en we hebben meteen drie nieuwe rubrieken bijgemaakt. Dus met dat tempo uh, gaan we binnenkort drie uur nodig hebben. Voilà. Nee, We gaan uh, vanaf nu ongeveer twee wekelijks, denk ik, uh, proberen te podcasten. Laten we daar onze, onze nieuwe missie van maken. Ja. Zodat de mensen een beetje op de hoogte blijven. Zodat ik ook op de hoogte blijf van jouw leven en omgekeerd. Dus laten we dan meteen een nieuwe afspraak maken, Floris, voor over exact twee weken. Wat denk je? Ja, zeer goed. Ik zal tegen dan het weer in de gaten houden. Een uh, Street View-locatie bij ons zoeken, want eigenlijk is het wel grappig. Tot, tot voor kort zat uh, België en Vlaanderen zat helemaal nog niet op Street View, maar nu wel. Er nee. was, uh, was heel wat consternatie over toen uh, uh, toen Street View hier, hier uitgerold werd. Ineens waren er heel wat mensen die op hun achterste poten stonden. wat privacy-toestanden betreft en zo. Ja. Dat allemaal wat flauwe kul is natuurlijk. Want. Uh, mm. Je kunt ook gewoon nu ergens in de straat rondkijken, <laughs> als je dat zou willen. Ja. Er is niks nieuws onder de zon. Nee. Um, maar we hebben dus nu ook Street View en ik zal volgende keer voor een, voor een locatie zorgen. Ja. Zeg, als jij intussen een, een, een, een leuke song hoort, kinder, wel van een Canadese band als het even kan, mag ja. je die ook altijd tippen natuurlijk, en anders dat zorg bedoel, ik daar tegen volgende ja. keer gewoon weer voor. Ja. Ja. Het probleem was met die Street View, om daar nog even op door te gaan. Ik heb die foto's toen nog gezien. Het probleem was dat er letterlijk mensen op hun achterste poten ergens uh, stonden te urineren, geloof ik. Dat dat uh, het probleem was. Uh, met, uh, met Street View. En trouwens, uh, ja, Canada was, was bijna helemaal gecoverd. Maar onze straat staat er nu net niet in. Uh, dus je, je kan niet naar onze straat gaan kijken. Hier trouwens op Street View. Uh, omdat, uh, omdat die niet uh, te klein is om, uh, om weer te geven op Street View. Ja, maar Steve's, uh, Steve's Diner maakt dat helemaal goed. <laughs> voilà, Big Breakfast. En uh, wat was het? De haar in de schotel en slechte bediening. Maar goed, uh, geen probleem. Nee, ik hou mijn ogen en oren open, Floris. En uh, je hoort de oogst volgende week. In een nieuwe Canada draaien. Ja, absoluut. Loden tot in de draaien. Tot in de draai, Floris.